Zo zijn sommige instellingen bang dat door de deals belangrijke Nederlandse kennis en kunde ongewenst naar China verdwijnt. In de Rotterdamse haven komen bijna 230 camera's te hangen om criminaliteit tegen te gaan. Dat moet voorkomen dat criminelen verstopte drugs in containers de haven uitproberen te krijgen... en dat dure spullen uit containers worden gestolen. De honderden camera's kosten de Rotterdamse haven 3 miljoen euro... De eerste 25 camera's worden nog dit jaar op de tweede maasvlakte geplaatst. De zeven mannen die van plan zouden zijn geweest om een terreuraanslag te plegen in Nederland... blijven opnieuw langer vastzitten. De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat zes verdachten... nog zeker drie maanden in voorlopige hechtenis blijven. Voor één verdachte geldt een kortere termijn van anderhalve maand. De zeven islamitische mannen werden vorige maand opgepakt in Arnhem en Weert. Bij een luchtaanval in Somalië zijn 60 strijders van de terreurbeweging Al-Shabaab gedood. Dat zegt het Amerikaanse leger. Dat zou vrijdag zijn gebeurd in een plaats die vroeger bekend stond... als uitvalsbasis voor Somalische piraten. Volgens de Amerikanen zijn bij de aanval geen burgerslachtoffers gevallen. Dit jaar hebben de Amerikanen in Somalië meer dan 20 luchtaanvallen uitgevoerd... onder meer met drones. Het weer nog vrij zonnig en warm, 22 tot 26 graden... Vanavond en vannacht blijft het droog. Vanaf morgen meer bewolking. En de temperatuur daalt geleidelijk naar 15 graden op vrijdag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Het is gedaan met je rust met de stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Jansen. De lachwitch.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 Constant. Cause when you're lost, I am so there to share your grief